11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Raad van State heeft de vergunningen voor de kolencentrale van Essent in de Eemshaven vernietigd. De vergunningen waren in 2008 aan Essent verleend door de minister van Landbouw... en de colleges van gedeputeerde staten van Friesland en Groningen. Volgens de Raad van State is niet goed genoeg gekeken naar de nadelige gevolgen... voor de beschermde natuurgebieden die bij de Eemshaven liggen. De voornaamste vernietigingsgrond is dat het natuuronderzoek niet volledig is geweest. Daarbij is namelijk niet de ook de uitbreiding van de haven betrokken. En voor die elektriciteitscentrale had dat wel gemoeten. Dat had dus samen moeten worden bekeken. Niet alleen die bouw van de centrale, maar ook de uitbreiding van de haven. Onder meer Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu... hadden de rechtszaak aangespannen. Essent kan niet tegen de uitspraak in beroep gaan... maar kan wel een nieuwe vergunning aanvragen. Minister Verhagen en de provinciebesturen moeten nu beslissen of de bouw van de kolencentrale voorlopig wordt stilgelegd. De instelling die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, is positief over de verbeteringen bij vier opleidingen bij in Holland. Eerder dit jaar dreigde de staatssecretaris de vier opleidingen met sluiting, omdat het niveau daar ver onder de maat was. Ze moesten drastisch verbeteren. De NVAO, die de instellingen keurt, is nu positief over de aangekondigde verbeteringen. De NVAO zegt dat er nog steeds punten van aandacht zijn, maar als de opleidingen de gekozen aanpak do doorzetten, krijgen ze mogelijk een positief oordeel. Staatssecretaris Zelstra zegt dat het tussentijdse oordeel vertrouwen wekt, maar hij benadrukt dat er nog geen definitief advies is. Pas volgend voorjaar besluit hij of de opleidingen dicht moeten. Er is veel misgegaan bij de bestrijding van de brand bij chemiepak in Moerdijk. Dat schrijft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in een rapport. De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben niet goed gehandeld. Verslaggever Theo Verbrugge. De bestrijding van de brand was chaotisch en ongecontroleerd, zo concludeert het rapport. Als we kijken naar de gemeente en de veiligheidsregio, die waren niet goed voorbereid op deze brand... En de brandweer ook al helemaal niet, want voor dit soort grote chemische branden waren ze onvoldoende uitgerust. Ze hebben ook teveel bluswater gebruikt, daardoor ontstond er onnodige schade aan de omgeving. Ze hadden het bedrijf Chemiepak beter uh, gecontroleerd kunnen laten uitbranden, dat was veiliger geweest. En ook de arbeidsinspectie zegt, de aansturing naar de hulpverleners was niet goed. Want ze hadden op zijn minst goede adembescherming moeten hebben. En daardoor hebben onnodig veel hulpverleners klachten gekregen na de brand. Minister Opstelten noemt de uitkomsten van de rapporten zorgelijk. En hij neemt alle aanbevelingen over. Het Nederlands Elftal staat voor het eerst in de geschiedenis op de eerste plaats van de wereldranglijst. Het was al bekend dat Oranje de koppositie van Spanje zou overnemen, maar vanochtend heeft de FIFA de lijst officieel gepubliceerd. Spanje verloor onlangs van Italië en verspeelde daardoor waardevolle punten. Bondsgroot van Marwijk is trots op de historische koppositie, maar zegt dat hij een wereldtitel nog leuker vindt. Dan is weer nog, bewolkt in een bui, in het westen geleidelijk droog... en later zon, in het oosten vanmiddag kans op onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen eerst zon, later vooral in het oosten... kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staat video bij Arnhem op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rijstrook is dicht. VARA. Radio 1, degids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, u hoort dit uur fluwele klanken. En niet alleen van mij, nee, ook uit de trompet van Maite Hontelee. Klinkspaans klinkt Spaans, is Utrechts en werkt in Zuid-Amerika. Na half twaalf kunt u meegenieten. En we blijven nog even in Latijnse sferen met de wereldontvanger. Hij stemt af op het groeiende verzet tegen de staat van oorlog in Mexico. De bevolking is de dode, de drugs en het geweld daar zat. En dan onze serie over de comeback van de zalm. Die kan vrolijk doorgaan, want de gevreesde waterkrachtcentrale in de Nederlandse Maas... die komt er niet. En dat scheelt een hoop zalmsnippers. En kijkt u liever bij ons naar binnen dan bij uzelf naar buiten? Surf naar de gids. Het oude regime in Libië lijkt inmiddels omvergeworpen... maar kolonel Gaddafi is nog altijd zoek. Pas als hij gevonden wordt, kan het recht ook zijn loop krijgen. Tegen Gaddafi en zijn zoon zijn door het internationale strafhof in Den Haag... al arrestatiebevelen uitgevaardigd wegens misdaden tegen de menselijkheid. Ik praat erover met Geert-Jan Knoop. Hij is internationaal strafrechtadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. De internationale gemeenschap wil Gaddafi graag... voor dat internationale strafhof in Den Haag brengen. Maar waarom sturen ze er niet op aan dat hij in Libië zelf wordt berecht? Dat het probleem is dat voorwaarde daarvoor is dat er natuurlijk een rechtsstructuur zal moeten zijn. Ja. Er moet een uh, rechtelijke macht zijn die onafhankelijk opereert. En de overgangsraad uh, is nog steeds niet de legitieme regering van uh, Libië. En dat roept dus de vraag op, waar zou dan de berechting moeten plaatsvinden in Libië en door wie? Een voorbeeld, het Internationaal strafhof heeft weliswaar arrestatiebevelen uitgevaardigd... ...jegens konald Gaddafi en zijn zonen. Maar volgens diezelfde regels van het strafhof moet er een rechtelijke autoriteit zijn in Libië... Ja. ...waar vervolgens de heer Gaddafi en zijn zonen zal, zal moeten worden voorgeleid als hij wordt gearresteerd. En hij moet... Er, het recht krijgen om die overlevering aan de strafhof aan te vechten. Kortom, daar is ook een rechtelijke autoriteit voor nodig. En op dit moment ontbreekt dus een onafhankelijke rechtelijke autoriteit in Libië. En het is, denk ik, onmogelijk om die heel snel uit de grond ook te stampen. Op korte termijn is dat niet te verwachten. Uh, men zit zelfs nog in een situatie waarin uh, het onzeker is... Uh, of inderdaad uh, Gaddafi daar nog wel is... Maar... Nogmaals, deze overgangsraad moet niet verward worden met een overgangsregering. Het is toch geen legitieme regering. Die zal eerst gevormd moeten worden. En dan zal bekeken moeten worden of de rechtelijke macht nog voldoende intact is gebleven door deze eh, zeg maar, hele interne oorlog. Uh, om een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak te kunnen garanderen. Als Gaddafi en zijn zoons worden opgepakt, zou het dan uh, ook logisch zijn dat zij alle, ja, allemaal op dezelfde plek ook worden berecht? Of moet men dat dan ook weer gaan scheiden? Dat hoeft niet. Vanuit het perspectief van de aanklager zou het natuurlijk praktisch zijn en efficiënt dat je één bewijsvoering hebt en dat bewijs op één plaats centreert. Dus dan zou je. De mensen die uh, verdacht worden van deze feiten op, op één locatie uh, door één aanklager uh, moeten laten berechten. Of dat nou in Libië is of bij het strafhof. Dat is dan even een, een afgeleide discussie. Maar uh, het zou natuurlijk vanuit het perspectief van de aanklager niet echt efficiënt zijn als je de heer Gaddafi uh, bij strafhof laat vervolgen en de zoon in Libië. Want die hebt tenslotte te maken met één en dezelfde bewijsvoering. Precies. Dus dan hè, zou je op die manier toch voor kunnen kiezen? Ja, ik denk dat uh, het dan logischer is dat men uh, de verdachten ofwel allemaal overhevelt aan het strafhof... of allemaal laat berechten in Libië. En zijn volgelingen, de militairen bijvoorbeeld, die zijn bevelen hebben uitgevoerd... Um, nou ja, bij die tribunalen zie je wel het probleem dat natuurlijk niet alle verdachten... of alle mensen die verdacht worden tijdens zo'n interne oorlog uh, foute dingen te hebben gedaan... dat die allemaal voor zo'n tribunaal berecht kunnen worden. Dan zou het systeem al snel vastlopen. Je zou dus, en dat zie je in de praktijk, ook een gradatie kunnen maken in zeg maar, de uh, mate van uh, gezag... De, de hogere commandanten met uh, Conan Gaddafi en zijn zouden dan theoretisch bij het strafhof berecht kunnen worden. En de lagere in de uh, rangorde zouden dan uh, in Libië TZT berecht kunnen worden voor een eigen rechtbank. Dat zou een optie kunnen zijn, uh, want anders zit je straks met, met uh, misschien 30, 40, 50 uh, verdachten. Uh, die dan allemaal naar het strafhof moeten worden overgebracht. En dat zal het strafhof niet aankunnen. Nu zijn er in het verleden, in landen waar uh, dictaturen waren... Uh, ook wel eens verzoenings- en uh, waarheidscommissies opgericht. Zou dat nog een idee kunnen zijn? Nou, het grote probleem is dat... Uh, we hebben dat in Sierra Leone gezien... waar zowel een internationaal tribunaal als een waarheidscommissie... parallel al elkaar opereerden. Uh, dat het alleen kan als er natuurlijk... een niet al te grote verdeeldheid bestaat onder de bevolking... Uh, om te komen tot verzoening. Vergeet we niet, Gaddafi heeft nog steeds een enorme aanhang in Libië... En de vraag is: hoe breng je die partijen bij elkaar in een waarheids- en verzoeningscommissie? En een tweede uh, probleem is. Waarheid en verzoening impliceert dat je dus immuniteit verleent. Dat je dus geen strafrechtelijke vervolging meer laat plaatsvinden. Want in ruil daarvoor zijn mensen dan bereid om zich met elkaar te verzoenen. Dat betekent dus dat in zo'n constellatie de aanklachten van het strafhof zullen moeten vervallen. Want anders heeft een waarheids- of verzoeningscommissie geen zin. En voor de minder belangrijke mensen dan Gaddafi? Zeg maar de lagere? Dat, dat zou een optie kunnen zijn. Uh, dat, die zou wel onderzocht moeten worden als dat het land uh, stabiel zou be, uh, maken... of rust zou creëren in het land, politiek en ook maatschappelijk... en ook wellicht juridisch, zou dat een optie zijn. Uh, er zijn voorbeelden waar waarheids- en verzoenscommissies hebben gewerkt... zoals in Zuid-Afrika, maar er zijn ook voorbeelden waar die... Uh, dat soort, uh, zeg maar dat, dat type rechtverzoening dus niet, uh, bepaald niet heeft gewerkt. Maar dat is een, een, een optie die eerst onderzocht wordt hoe hoeverre binnen de bevolking daar voldoende basis voor is. Want als gezegd, er is nu nog steeds een enorme verdeeldheid tussen uh, de Libische bevolking, voor's en tegenstanders. En de vraag is of de basis voldoende zal zijn voor een commissie. Want je moet dan ook je committeren aan, uh, aan de uitslag van zo'n verzoeningscommissie. Laten we er even van uitgaan dat uh, Gaddafi en zijn zoons inderdaad worden berecht. Welke straf uh, kan er dan ja, worden opgelegd? Wat, wat hangt hen boven het hoofd? Uh, bij het internationaal straf is de maximale straf die kan worden opgelegd levenslang... Uh, geen doodstraf, levenslang. Uh, het zal heel moeilijk zijn om dat nu in te schatten. Want uh, er is nog een hele lange weg te gaan voor de aanklagers, ook qua bewijsvoering. Uh, maar ik denk wel dat als de heer Gaddafi en zijn zoon eenmaal in Den Haag zullen zijn. En de aanklagers uh, uh, hun bewijsvoering uh, uh, klaar hebben. Dat zij, denk ik, uh, hier wel een hele hoge inzet zullen uh, Plaatsen en misschien zelfs uh, tot een levenslange gevangenisstraf willen komen. Maar dat, dat is moeilijk te voorspellen. Ik denk dat uh, het nog veel te vroeg is om dat te concluderen. Want de bewijsvoering, uh, daar kunnen we nog een aantal vraagtekens bij zetten. Kijk, je kunt natuurlijk wel uh, op grond van de beelden die we hebben gezien op tv... conclusies trekken van wat daar gebeurd zou kunnen zijn. Maar juridisch zal... Uh, de uiteindelijke verantwoordelijkheid wel bewezen moeten worden in de rechtszaal. En daarvoor zijn getuigenbewijzen nodig. Er is uh, schriftelijk bewijs nodig dat Colonel Gaddafi persoonlijk opdrachten heeft gegeven tot bepaalde handelingen. En vergeet ook niet dat van de kant van de rebellen er natuurlijk ook dingen zijn gebeurd die uh, mogelijke daglicht niet hebben kunnen verdragen. Dus. Het is nog lang niet zo ver dat we kunnen spreken over een mogelijke veroordeling van Ge deze verdachte. Geert Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat, dank u wel. Graag gedaan. early this morning with a smile on my face.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 ja. I can't wee van ASA. Te gids.fm. Zomereditie. Welke route legt de zalm in Nederland af om bij zijn paaigebieden in België en Duitsland te komen? Sinds maandag laten wij u dat dagelijks horen. Aanleiding is de vangst van een volwassen zalm vorig jaar in de rivier De Oerten. Voor het eerst sinds 1930 dook de vis daar weer eens op. En vandaag zijn we aanbeland bij het zuidelijkste stukje Nederlandse Maas. De rechtbank in Maastricht besloot vorige maand dat daar geen waterkrachtcentrale mag komen. Sportvisserij Limburg die is blij met dat vonnis omdat de centrale de vissen stroomafwaarts mogelijk zou Snipperen. Sportvisser Mark Budé nam verslaggever Jan Peels mee naar de EC Waterkrachtcentrale bij Roermond. Want volgens hem is die wel veilig voor de vissen. Hier ligt een geleidingssysteem dat ervoor zorgt dat vis dus niet in de turbines komt. Dus met name voor vis die van boven naar beneden gaat, eh, die wordt hier omgeleid. Dus het gaat niet door de turbine heen. Ik zie hier wel uh, zo'n visgeleidingstrap aan ingeschakelde bakken... waarbij ze omhoog kunnen zwemmen, hè? Ja. zodat ze de rivier op kunnen. Maar uh, het, het probleem zit hem vooral in het feit... wanneer ze weer naar beneden komen zwemmen. Juist. Want die jonge vis, met name de zalmachtige, de smolts... die gaan weer terug. En die worden dus in zo'n waterkrachtcentrale... zouden die eventueel vermalen worden. Maar omdat je een goed visgeleidingssysteem hebt... hier in Roermond bij die centrale, hebben we hier... ...bijna geen sterfte van, van jonge vis die dus zou moeten opgroeien bij Goedland ...om dan weer als volwassen zal zalmen terug te komen. Ja, dat is niet aan deze kant, maar dan moeten we eigenlijk even naar de andere kant, hè? Ja, dan moeten we naar de andere kant om het visgeleidingssysteem te bekijken, ja. We zijn aan de andere kant van de waterkrachtcentrale. En we staan hier nu bij dat uh, fijn rooster en vis komt uh, van bovenstrooms uh, uh, hier aan... En ...wordt dus echt fysiek gedwongen om naar links of naar rechts... Precies, ze kunnen hier echt niet door, want die speeltjes staan heel dicht tegen elkaar aan. Hier komt de vis aan, merkt dat ze hier niet doorheen kunnen en ja, gaan zoeken. En dan komen ze vanzelf natuurlijk bij de inzwemopeningen om voorbij de waterkrachtcentrale te komen. Hoe is dat bij die andere twee waterkrachtcentrales die verderop in de Maas zitten, bij Lid en bij, bij Linne? Daar zit geen viskleidingssysteem. En wat, en wat gebeurt er dan met die vis? De vis gaat er doorheen. En uh, die wordt dus daar gedood. En dus als je aan de andere kant van de waterkrachtcentrale kijkt, dan drijven er echt vermalen uh, vissen. Daar uh, hebben we ook foto's van, dat er dus ook palingen, geknakte palingen, het is een vreselijk gezicht. Ja, dan Anton van den Boom, initiatiefnemer van die nieuwe waterkrachtcentrale bij Borgharen. Gaat u inderdaad die zalm uh, door die nieuwe waterkrachtcentrale straks uh, versnipperen? Uh, dat is niet de bedoeling. Daarvoor hebben wij een visgelijnsysteem uh, bedacht. Uh, om dat uit te voeren waarbij dus de vis uh, niet door de watergestralen gaat of door de turbines gaat, maar uh, via het visgelijnsysteem. Waarom dan toch die angst bij de visorganisatie? Ja, dat is een goede vraag. Dat uh, begrijp ik uh, ook niet goed. Ook op basis van studies is dat, uh, die angst helemaal niet uh, gerechtvaardigd. Omdat het systeem dat u bedacht heeft volgens u niet gaat werken? Uh, uh, dat systeem gaat werken, daar ben ik van overtuigd. Maar zelfs als het niet zou werken, dan zou nog ruim uh, voldaan worden aan de norm die de overheid stelt. En dat is 10% van de populatie mag doodgaan in alle waterkrachtcentrales in uh, de Maas. De natuurbeschermers zien het liefst een, een groot soort hek voor uh, de, de waterkrachtcentrale. Een fijnmazig net, zodat die vis daar helemaal niet uh, in verzeild kan raken. Kan dat? Ja, in principe kan alles, maar het is praktisch eigenlijk onuitvoerbaar. Het is heel kostbaar, je, de constructie die je moet maken is heel groot. Er is heel veel drijvend vuil in de maas, waardoor er doorlopende verstoppingen optreedt. Dus het is praktisch ondoenlijk. Is het een hele dure investering om die vis echt uit die waterkrachtcentrale te houden? Um, we schatten nu in dat de visstrap ongeveer miljoen kost en dat het visgeleidssysteem ook ongeveer miljoen kost. Werken die ook op andere plaatsen al? Uh, bij een uh, poldergemaal in, uh, in de oude a werkt het van het systeem. Maar werkt het dan ook wel op zulke grote schaal? Is dat al ooit uitgeprobeerd? Uh, dat is niet uh, getest. Op het moment is een testsysteem uh, bezig. Uh, daar zijn ze nog volop uh, mee aan de gang. In Linden? Uh, in, dat is in Linden, inderdaad. Maar zelfs wanneer het zijn helemaal niet zou werken... dan zou ik nog voldoen aan de, uh, de normen die zijn gesteld. Okay, maar je legt iets aan zodat het wel werkt, neem ik gaat? Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Zo, twee mannen met uh, grote rubberen laarzen. U bent? Thijs Belgers van de visserijbeheercommissie Roordal. Alles ooit in zalm aangetroffen hier? Uh, al veel, heel veel zelfs. Oh, Heel veel zelfs. We zijn nu twee jaar bezig en ik denk dat we alles bij elkaar in 30 zalmen hier al uh, hebben kunnen vangen. Dus het gaat goed? Het gaat steeds beter. We vangen, ieder jaar vangen we meer zalmen. Maar niet alleen zalmen, maar ook zeer uh, We zijn nu bezig met het lichten van de aalfuik... We hebben hier dus een monitoringstation voor de verschillende richtingen. We monitoren trek. Dat is met name dus de jonge smoot in het voorjaar. Dat zijn de, de, kleine, zalmpjes de kleine zalmen. Kleine zalmen. Uh, op dit moment ook de paling. Uh, die monitoren we eigenlijk het vanaf, vanaf mei. Ja, de zalmen kunnen we eigenlijk het hele jaar verwachten. Vanaf, vanaf, vanaf. Want die zwemmen nu ook, hè? Ja, die grote zalmen althans. Ja, het rijden, het... Die gaat rijden. Die gaat rijden. Nou, we, we gaan nu zo meteen de aardfuik lichten. Het is hoogwater nu, dus het is een beetje improviseren. Het gaat allemaal wat moeilijker nu. Maar... Ja, we hebben het allemaal gehoord, hè? de Maas staat ja. extreem hoog. Ja, de palingen zwemmen door een speciale buis onder de waterkrachtcentrale door. En uh, wij, je ziet, uh, daar zitten enkele grote palingen in van bijna een meter. En er er zitten ook uh, nog andere vissen tussen, zie ik. Ja, nog wat ons zie ik. En uh, misschien nog wat kalfvorens, veel baarstiger geworden ook. Dit is een vis die het... Uh... Het afleidingskanaal heeft kunnen vinden en dus niet in de turbine is gekomen en dus niet vermorzeld is. Maar kan dat ook in zo'n grote rivier als de Maas? Want ja, met alle respect, deze Roertak is natuurlijk maar een klein riviertje vergeleken bij die grote Maasta? Ja, dat klopt. Maar in principe zou je een heleboel dingen kunnen opschalen. Nou, en, en daar moet natuurlijk ook zeg maar de wil voor zijn om, om dat uh, zeg maar te gaan ontdekken. Om of je zo'n uh, fijnrooster ook kunt uh, realiseren in de Maas. En dat zou wel moeten, want u ziet dus hier dat er behoorlijk wat vis... Uh, anders door de waterkrachtcentrale heen was uh, gegaan. En het waarschijnlijk dus uh, ook niet had overleefd. Nou, bent u van de sportvissers? Ja, ik kan me voorstellen dat het voor u interessant is dat die vissen blijven leven. Maar ja, het is een beetje dubbel, denk ik dan ook. Want u gaat ze uiteindelijk weer vangen. Nou, bijvoorbeeld die paling die we nou hierboven halen... en uh, die, de zalmen mogen wij niet eens opvissen. Dus... Uh, we doen dat niet uit eigen belang, maar meer omdat we vinden... dat zo'n systeem weer de soorten moet krijgen die er van oorsprong in horen. En we zien hier hoe effectief het kan zijn. Deze heeft het overleefd vanwege het uh, goede functioneren van zo'n uh, visgeleidingssysteem. Mark Budé was dat van sportvisserij Limburg. En de waterkrachtcentrale uit de reportage, die komt er dus niet. De zam wordt dus niet versnipperd. Stevige conclusies vandaag over de brand bij chemiepak in januari in Moerdijk. Op dit moment wordt het rapport van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid gepresenteerd. En bij die persconferentie in Den Haag is ook Theo Verbrugge van de NOS. Theo, is de toon inderdaad ook zo hard? Ja, absoluut. Ik kan uh, eerlijk gezegd niets positiefs uh, ontdekken in uh, wat de commissie vertelt over het bestrijden van, uh, van de brand in uh, Moerdijk. Nou, Laten we even beginnen bij de veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Die hadden hun plannen niet goed op orde van als er zo'n grote brand uitbreekt. Wat dan te doen? De gemeente ook niet. Uh, dus de plannen waren van tevoren eigenlijk al niet goed op orde uh, bij uh, onttijding. Ont ont um, als je dan bekijkt naar uh, het bestrijden van de brand. Iedereen en alles was eigenlijk te laat. De brandweer was uh, te laat ter plekke. Uh, de burgemeester van Moerdijk bemoeide zich uh, er te laat mee. De veiligheidsraad werd, uh, regio werd te laat ingeschakeld. Dat allemaal, daarbij komt ook nog dat de brandweer, dat is het enige positieve puntje misschien wat ik kan bemerken, dat men zegt nou de brandweerlui die hebben hard gewerkt, die hebben er alles aan gedaan, maar die zijn vreselijk chaotisch te werk gegaan daar. En eigenlijk de grootste fout die ze gemaakt hebben bij de bestrijding van die chemische brand was om ook water te gebruiken. Ze hadden vooral schuim moeten gebruiken, de boel laten uitbranden en doordat extra water, is er veel, zijn er veel gevaarlijke stoffen in het grondwater... in de sloten terechtgekomen. Nou, dat heeft onnodig gevaren opgeleverd. Dat heeft heel veel kosten uh, gekost ge, ge, om dat allemaal op te ruimen. Daarmee zitten de autoriteiten nu nog. Wie moet dat allemaal betalen? Dus ja, nee, echt stevige kritiek uh, op de overheid... hoe ze dat uh, bij het bestrijden van die brand uh, begin januari hebben gedaan. Theo Verbrugge volgt de persconferentie over de brand bij Chemiepak... in januari in Moerdijk. De Gids.fm. Zomereditie. Dit was de Vara toen. Martin Luther King, natuurlijk van I Have a Dream... was een bekend voorvechter van de mensenrechten. Hij werd beroemd in de jaren 50 en 60... dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. In 1964 bracht hij een bezoek aan Nederland. En wij waren erbij, althans voorgangers van mij. Om acht uur vanmorgen kwam hij op Schiphol aan. Dr. Martin Luther King... Amerikaans strijder voor de gelijke rechten van de mens. Een ernstig man die zijn woorden nauwgezet weegt, die geen moment twijfelt aan de oplossing van het rassenvraagstuk in de Verenigde Staten via de weg van geweldloosheid, zoals hij die predikt. Die weg, zegt Dominee Luther King, wordt door de overgrote meerderheid van de negers bewandeld. Our struggle in the United States has not been just aimless protest. But there has been an undergirding philosophy, and uh, that philosophy is known as nonviolent resistance. Uh, we have struggled passionately and unrelentingly for first class citizenship, but the leadership has tried to make it clear that we should not use second class methods to gain it. And I am happy to say that. The struggle, by and large, has been a nonviolent struggle, notwithstanding the fact that in recent weeks there have been outbreaks of violence and riots in some of the cities in the north, but uh, these riots and this violence uh, does not represent uh, the thinking or the actions of the vast majority of Negro citizens of the United States. Well, I am convinced that the vast majority of Negroes at least are committed to tactical nonviolence, to nonviolence as a technique. And I'm sure that with this uh, continued push and with this uh, philosophy of nonviolence leading us on, we will be able in the not-too-distant future to break down all of the barriers... Of racial segregation. Op de zeer druk bezochte persconferentie wordt gevraagd naar wat er zal gebeuren als presidentskandidaat Senator Goldwater de verkiezingen in november gaat winnen. Die verkiezingen zegt Dr. Martin Luther King, zijn misschien de belangrijkste ooit in de Verenigde Staten gehouden. Goldwater als president zou een tragedie betekenen voor het volk, voor de vrede, zelfs voor de gehele wereld. Maar zegt deze Baptistenpredikant, in die overwinning geloof ik niet. Yes, well, this is a most important election. I would say the most important election that we've faced uh, in the United States in many years and maybe the most important of all years. For the first time, uh, a major political party has nominated uh, a man who articulates views that are totally uh, out of harmony with the mainstream of American thought, and views that are more in line with the 18th century than the 20th century. Now uh, this is a great testing point for the United States and I would be the first to say that if Senator Goldwater is elected president of the United States uh, this would be a tragic setback for the nation, it would be a tragic setback for the cause of civil rights, it would be a tragic setback for the cause of peace. Uh, and a tragic setback for the whole world since the world is uh, uh, geographically one now uh, so that uh, we must uh, be honest enough to say that there are these real possibilities uh, fortunately uh, I don't feel that Senator Goldwater has the backing of the vast majority of American people there will be some people who will vote for him because of insecurities and because of uh of fears and anxieties that grow out of many things... ...automation and uh, many of the international conflicts. Uh, but even there, even though he will capitalize on these insecurities... Uh, ...I think uh, Senator de Goldwater will face a decisive defeat in november. Dominee Maarten Luther King is in Nederland. Het is een voorrecht deze grote man ontmoet en gesproken te hebben. Ja, een stem uit het verleden was dat. Martin Luther King uit het archief Vara Toen. Zometeen nog in dit programma. Trompetiste Maite Hontelé. Wat dreef haar tot salsa, dan Sinson en uiteindelijk ook Colombia? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad van State heeft de vergunning van essent vernietigd voor de bouw van een kolencentrale aan de Eemshaven. Er is niet goed gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Volgens de Raad van State had ook de uitbreiding en verdieping van de haven moeten worden meegenomen. Maar dat is niet gebeurd. In Tripoli is het een dag na de bestorming van het hoofdkwartier van Gaddafi nog altijd onrustig. Diverse media melden dat sluipschutters van het regeringsleger op daken liggen. En ook zouden nog 35 buitenlandse journalisten worden vastgehouden in een hotel in Tripoli. Het gaat de goede kant op bij In Holland. De instelling die over de kwaliteit van het hoger onderwijs gaat, is positief over verbeteringen bij vier opleidingen. Eerder dit jaar dreigde staatssecretaris Zijlstra de vier opleidingen met sluiting, omdat het niveau ver onder de maat was. Zijlstra zegt dat dat tussentijdse oordeel vertrouwen wekt, maar hij benadrukt dat er nog geen definitief advies is over in Holland. En in Amsterdam is opnieuw een metrostation verbonden aan de tunnel van de Noord-Zuidlijn. Station Centuurbaan ligt op 25 meter diepte en is een van de acht haltes van de metrolijn. Eerder werden al station Zuid en station Europaplein met elkaar verbonden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB verkeersinformatie. Files staan er op de A6 Lelystad richting Muiden. tussen Lelystad en Almere Buitenoost 4 kilometer. En de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Vara Radio 1. De gids .fm. Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Dit half uur neem ik u nog mee naar Latijns-Amerika. De klanken van dat continent, bijvoorbeeld door trompetiste Maite Hontelé. En de drugs, het geweld en het verzet daartegen in Mexico. De wereldontvanger bericht erover. Maar nu dus eerst een muzikale trip met de Utrechtse trompetiste Maite Hontelé. In Colombia, daar kussen ze de grond waarop ze loopt, maar in Nederland is ze nauwelijks bekend. Ze speelt traditionele Zuid-Amerikaanse muziek en ze woont en werkt alweer enige tijd in Colombia. Maar vlak voor kerst, toen was ze even in Nederland. Ja, dan kom je natuurlijk graag naar de studio van de Gids.fm... voor een prettig gesprek met Felix Meurders. En ze klinkt, ja, ze klinkt zo. Traigo el cha-cha-cha van haar laatste cd, Mujer Sonora. Dat betekent een dame vol met geluid, gewoonlijk. Ja, ja, zoiets. Letterlijk vertaald betekent het dat, ja. Maar dat betekent dat je erg van muziek houdt, als ja, vrouw. Ja, Sonora is een hele belangrijke term in, in son- en salsa-muziek. En het staat eigenlijk voor um, een bepaalde stijl, een oude stijl die ik veel speel. En Mujer Sonora betekent, refereert dus aan die oude stijl, maar refereert ook aan iemand die vol is van muziek. En dit nummer heet Trigo el cha-cha-cha. Dat betekent dat je ook cha-cha-cha speelt. Ja. Oude meuk eigenlijk, of niet? Ja, oude meuk. Ja, ik hou heel erg van oude meuk. En wie op heb... de Oeh! Want dat roepen ze bij de cha-cha-cha ja, toch ja, ja, altijd Ja, precies. En bij de Boogaloo en zo. Ja. Ja. Het belangrijkste is dat dit Mujer Sonora, deze laatste CD... is een, is een, een hommage eigenlijk aan de oude stijlen die een beetje vergeten zijn. Dus Charanga, Cha-cha-cha, maar ook Son, die we kennen van de Buena Vista Social Club. Daar ga ik zo meteen verder en, over praten. Ja. Maar eerst fascineert me het verhaal dat jij als Nederlander... in één keer in Colombia terecht bent gekomen en zo waanzinnig populair bent. Laat ik bij het begin beginnen. Ja. <laughs> Wanneer was je gek van letten? Nou, ik, ik moet je vertellen, wat heel erg belangrijk was... is dat in ons huis, in de familie, familie altijd muziek klonk. Ik ben opgegroeid met, uh, met heel veel Bach, maar ook heel veel met zon en met salsa. Mijn, uh, mijn ouders, mijn vader vooral, heeft heel, altijd, altijd die muziek uh, uh, verzameld. En zo kwam het dat ik eigenlijk, voordat ik geboren was, mijn moeder nog zwanger, daar al salsa werd gedanst in het huis. Um, en dat ik, toen ik, vanaf dat ik geboren was, elke dag die muziek heb gehoord. Komt jouw voornaam dat dat er ook vandaan, ik, misschien? Uh, nou, dat is dan ook weer weer toeval. Het was gewoon een film waarin een meisje speelde dat Maite heette. En dat vonden mijn ouders zo'n mooie naam, dat ze dachten, nou. Dat wordt hem. Ja. Um, maar en toen, daarna was het eigenlijk heel belangrijk dat ik op mijn negende... in de vanfaren, de dorpsfranfaren ging spelen. En de fanfare had gewoon trompetisten nodig. Dus ik kreeg gewoon een trompet. En dat moest ik gewoon gaan spelen. En ik kende die trompetten uit de salsa-muziek. Dus ik dacht, nou, dat wordt wel wat. Geef mij die trompet maar. Toen ben ik wat gaan studeren. Vond je dat wat, die vanvaren? Nou... Het was gezellig, maar ik was niet helemaal met muziek. Maar het was natuurlijk wel een hele goede leerschool. Al besefte ik dat misschien niet helemaal op dat moment. Je leert samenspelen natuurlijk, houden. Ja, nee, dat het was een heel goed anderen. begin. Maar ik dacht wel heel snel, nou, ik wil gewoon salsa leren spelen. En toen ging ik eigenlijk op mijn veertiende al in het eerste bandje spelen. Op de muziekschool in Utrecht. Een soort workshop. En vanuit daaruit heb ik vrij snel besloten dat ik naar het conservatorium wilde. En het Rotterdamse Conservatorium biedt een lettenopleiding aan, dus ik daar, ben daar gaan studeren en uh, nou al een tijdje geleden weer afgestudeerd aan die. Maar je is niet gewoon met, met jazz als, als trompetist. Ja, nou, ik ben ook begonnen als jazztrompetist daar, maar ik voelde heel snel dat dat gewoon niet mijn roeping was en ik echt heel graag zon wilde leren spelen. Want als trompetist, natuurlijk is de basis hetzelfde. Je moet gewoon de technisch goed leren spelen. Maar het idioom, de, de, de taal die je spreekt in Letten, in is echt heel anders dan, dan een jazzidioom. Tempo ritme. En ze doen dat ook traag natuurlijk. Ja, en heel erg, ja, precies, heel erg uit vanuit dat ritme gedacht altijd. Dus al je frases, al je melodieën die je speelt, die zijn, die zijn gestoeld op, op, de, op dat ritmische concept in salsa... wat gewoon heel anders is dan, dan in jazz. En jij zag jezelf al staan uh, als, als voorvrouw met twee uh, trompetisten naast je? Nou, nou, dat nog niet eens zozeer. Ik was al lang blij dat ik. op een gegeven moment werd ik gebeld voor een, een, een tour door Nederland met Poinavista Social Club. Wat echt natuurlijk een hoogtepunt was en geweldig. Ik zou bijna zeggen, pardon. Hoe kom je daarbij <laughs> dan? Nou ja, het werd, op een gegeven moment was het wel redelijk bekend dat ik. Um, zo gefascineerd was door die lettermuziek en dat ik afgestudeerd was. toen dat in die je al wel geroepen en zo. En toen werd ik al wel veel gebeld. En um, toen was op een gegeven moment. Bernavista kwam hier en die had een begeleidingsband nodig. En uh, ook een trompetist. En toen belden ze mij om dan die uh, rol te vervullen. En hoe uh, nou, zat natuurlijk... jij er met die oude mannen ja, en nou, vrouwen? Ja, met die oude mannetjes uh, op het podium en ja. uh, het echt, uh, nou, dat was wel echt een droom die uitkwam inderdaad. Fantastisch lijkt me dat. Ja, ja. ja volle zalen. Heel, ja, volle zalen en uh, nou ja, gewoon de muziek eindelijk de muziek spelen met de mensen die het al hun hele leven hebben gedaan en waar het natuurlijk gewoon vandaan komt van Cuba. Ja. Dus dat was een hele bijzondere ervaring. En daarna is het, is het gewoon, uh, ja, gewoon door blijven spelen. En toen kwam op een gegeven moment... ik ben een paar keer op tour geweest naar Colombia... met rumbata Big Band. Dat is een big band die Colombiaanse folklore speelt. Rumba, hè? ja rumbata Ja, Roomba. uit Rumba. Ja, uh, Colombia... Precies. En uh, toen kwamen uh, wij daar in Colombia. Dat was een enorm succes. Echt, iedereen, het publiek ging helemaal uit zijn dak. En ik dacht, ik wil hier vaker spelen. Dus toen ben ik een album gaan opnemen onder mijn eigen naam: Diego La Mona, Tributo a la Musica Colombiana. Die ook een hommage was aan die muziek. En toen ben ik daar op tour Lamona betekent het blondje. Het blondje, ja. En je was volgens mij ook blond, of niet? Nou ja, ik was hartstikke blond, en ik heb het eruit laten groeien, want ik was het helemaal zat om al die chemische troep in mijn haar te hebben. Dus ik ben nu weer eventjes. Maar uh, je werd er veel herkend op straat in uh, Colombia. Ja, ik werd er heel erg veel herkend, omdat een blonde vrouw die uh, de trompet speelt en ook nog eens in hun stijl natuurlijk echt iets heel bijzonders is. En je bent lang natuurlijk, je valt op. Daar. Ik ben lang. Nee, als ze me één keer hebben gezien, dan, dan vergeten ze dat niet meer. Dus dan word je ook inderdaad meteen herkend. En het, het, het belangrijkste was eigenlijk dat ik een maand of drie geleden werd uitgenodigd in een soort... in een talkshow, een soort Paul de Leeuw van daar. Ja, ik vind het vervelend om te vergelijken, maar... Soeso Show heette dat. En dat wordt heel goed bekeken daar. En die dag daarna was het meteen al... was het gewoon een gekke huis. Maar ook zo'n grappige presentatie? Overal. Nou, nee, niet zo grappig. Maar hij was wel hij, is wel, hij is daar wel heel erg belangrijk. Mensen liggen de hele tijd in een deuk om hem. En ik had hem een beetje bestudeerd, dus ik had een, een, een tegengrap... geplaatst in, de, in oh, die show. Humor. En daar werd het ook vooral over... Uh, <laughs> En daar, werd het dan, uh, daar hadden ze het vooral ook over de dagen daarna. Dus dat was is, wel, is, die, is die grap uh, voor het Nederlandse begrippen te vertalen of niet? Nee, onmogelijk. Het staat wel op YouTube. Dus als mensen willen kijken, dan moeten ze gewoon even Maite Hontele en Suso Show googelen. En misschien dat ze er dan iets van snappen, maar ik kan het niet zo uitleggen. We, we gaan even naar jouw uh, voorliefde voor die traditionele oude muziek. Ik las uh, stijlen, Son, mm -hmm. Danson. Ja. Uh, dansen het komt natuurlijk van die Franse kolonisten... die daar uh, op een van die eilanden ja, die haïtje waarschijnlijk hebben gezeten. En oude het, stijlen van, van, de, van de Spanjaarden en van de Fransen... die die mee hebben genomen. Dat eigenlijk muziek was om walsen, om elegant op te dansen. En vervolgens Ik las is dat op gecombineerd. Het eigenlijk... Origineel uit Engeland, maar de Fransen hebben dat meegenomen. Precies, nog. Ja. Dus Europa en Afrika te samen in, in, in de Cariben. Ja, en dat is een hele prachtige, uh, hele prachtige stijl, het danson. Want het, het is eigenlijk een soort ballade, maar wel met een ritmische ondertoon. Prachtige melodieën. Ik wil, ik wil een klein stukje horen, zodat ik het gevoel krijg van okay. ik zit meer in een danson. Is goed. De danson heet Anjoransas, die staat ook op mijn nieuwe cd. Anjoransas. Anjoransas. Het gaat dan verder in de cd op een Montuno. Dus dan wordt het, het swingende gedeelte komt daar dan aan vast. Maar daar heb ik wel wat congas bij nodig. Ja, natuurlijk, want anders dan klinkt het niet. Maar ja. dit, dit, dit klinkt als het begin. Uh, uh, hoe heet het? Lichten uit, kaarsjes aan. Uh, heel ja. lekker tegen elkaar aandansen. Precies, de wat romantischer. Uh, de zee in de buurt, palmbomen. Stijlen. <lacht> warme lucht. <Wow. lacht> ik hoor het helemaal. Ja. En de zon? Nou, de zon, ja, die staat ook op mijn cd. Ja, dat is, dat is gewoon de iets swingere versie van de danson, zou je kunnen zeggen. Um, en wat ik zo mooi vind aan zon is dat het ritmisch allemaal niet zo complex is. Het gaat heel erg om melodie. En dat is gewoon... Uh, ja, ik zal wel een stukje voorspelen van een son... die mijn hele leven al met me meedraagt. Dat is Kualinda. Is dat? Het is bijna dat, ja. Bijna dat. Ik woon nu een jaar in Colombia en um, daar is het al heel hard gegaan in dit jaar. Maar we zijn natuurlijk hard bezig om uh, te zorgen dat dat verder gaat dan alleen Colombia. Ik heb, uh, wat wel heel leuk is, is ik heb het Jazz Festival gespeeld hier in Nederland. Ja. Uh, ik ben naar Korea geweest, uh, Amerika en Israël. Dus het gaat op zich het gaat hartstikke goed. En, uh, maar wat, ik zou het wel heel erg leuk vinden om hier in Zuid-Amerika te spelen, omdat daar... Ja, toch een extraatje is dat mensen daar gewoon mee zijn opgegroeid met die muziek. Wat, wat bijvoorbeeld fantastisch is voor mij, is om een, om een nummer te spelen, wat bijvoorbeeld een klassieker is, en dat iedereen dat meezingt. En dat je dus, zoals je hier in een rockconcert de muziek kan stoppen en dat iedereen daardoor zingt, dat kun je daar doen met een salsaconcert. <laughs> gewoon de band stil. Nou, je hebt een bolero en die heet Perdon. En dat is een prachtige bolero. Een bolero is een ballade, zeg maar. Mm. En dat is, een, ja, goed, dat is een heel belangrijk nummer voor heel veel mensen. Het gaat natuurlijk over de liefde. Pardon, iemand die vergiffenis vraagt. En ik speelde dat op een heel groot festival in Medellin. Voor 10.000 mensen. En we zetten de band stil. En dan gewoon, ja, gewoon toch heel veel duizend mensen die dat dan zingen. Het is zo kippenvel. Dat is zo geweldig. En dat is hier natuurlijk wat lastiger in Nederland. Hier is het wel anders. Ik bedoel, ik vind het ook heel geweldig om hier te spelen. Morgen speel ik in de Badkuip in Amsterdam. Yeah. Voor de mensen die willen komen. Om te luisteren. Um, nou, die goed, mensen hier die hebben natuurlijk geen heupen een, die zo wiegen... en die op en neer gaan en die, die, die lenigheid hebben. Ja, nee, dat is, dat is dat gewoon is anders. Struim, anders. Precies. Maar bijvoorbeeld in Korea dansen ze toch ook heel goed? Iedereen oh, ja? kan inmiddels salsa dansen. In de hele wereld worden salsa danslessen gegeven. Dus dat is wel het voordeel. Dat je wel overal gewoon mensen het wel snappen inmiddels. Ja, nou, salsa dansen is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè. Het is 1, 2, 3, 1, 2, 3, nou, 1, 2. Ja, nou ja. Op gekke mate 24, 26, 26 uh, en weet ik veel wat. Dat, dat is natuurlijk het rare van die, van die muziek. Nou, het, het is natuurlijk, voor sommige mensen lijkt het ritmisch heel complex... Dus je hebt gewoon gelukkig wel een aantal stijlen binnen die salsa... die gewoon wat makkelijker zijn. Bijvoorbeeld merengue, dat is gewoon rechtdoor. Daar hoef je niet zoveel over na te denken. Maar je hebt wat stijlen in Cuba. Nou, dat, dat vind ik nog lastig om daar de tel uh, vast te houden. Dus het ligt gewoon... Je hebt heel veel stijlen binnen die salsa. Waarmee, uh, en waar hou je dan, dan vast? Aan de percussionist? Aan ja. de, de drummer Nou, aan de clave vooral. Ik weet niet of je dat kent. Maar de clave is een soort sleutel. ritmisch... Ja, is de sleutel. De, het ritmisch concept van de zon en de salsa. pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dat hoor je altijd terug in die muziek. En die hoef je niet eens letterlijk te horen. Maar die zit in de conga's, die zit in de timbales, die zit in de piano. Elk instrument draagt dat ritmisch concept zeg maar, met zich mee, spelend. En dat is bijvoorbeeld, als ik improviseer... hou ik ook altijd dat ritmisch concept aan. Daar hoef ik inmiddels niet meer over na te denken. Maar ik weet gewoon, oh, dit stuk staat in die klaven. Want dan heb je ook weer verschillende klavers, En dan weet ik hoe ik ritmisch kan spelen. Want je kunt niet elk patroon overal maar... Neergooien. Dus nou ja, dat is het eigenlijk belangrijkste wat ik altijd vasthoud. En dat deed je al op je negende? Ja. Luisteren naar nou de muziek. Ja. Het voordeel was natuurlijk gewoon dat ik het inderdaad zoveel had geluisterd. Dankzij dus je heeft, vader? Ik, dankzij mijn vader, dankzij mijn moeder, dankzij... Uh, gelukkig dat hier ook in Nederland zo'n grote Latin zien is. Daardoor heb ik hier ook heel veel met bandjes kunnen spelen. Dus dat, uh, nou, dat heeft allemaal heel veel... Gedaan. Daardoor zit ik nu uiteindelijk hier, in daar, in Colombia. <laughs> het is je eerste radio-interview hier, hè, geloof ik of niet? Ja, nou, ik heb wel eens wat voor kleine radiostations gedaan... maar het is wel heel grappig dat sinds ik in Colombia woon... er hier uh, interesse is. Dus ik was laatst nationaal voor het noord festival in Radio 1. Dus het is wel heel, uh, ja, heel grappig hoe dat dan opeens gaat. Je wordt groot, ja. ook hier, Mij te de hand te leren. Trompetisten uit Utrecht, beroemd in Colombia... in gesprek met Felix Murders. Oh. Oh. Oh. Vara. De gids.fm, de wereldontvanger. Willem Frank de Noot. we gaan naar Mexico. Ja, in Mexico komt eigenlijk alleen nog in het nieuws... als het gaat om de zoveelste moordpartij... of het zoveelste massagraf dat wordt aangetroffen. En waar je weinig of niets over hoort... dat zijn de Mexicanen die actie voeren tegen die hele drugsoorlog. Dat zijn mensen die eigenlijk niet liever willen... dan een eind aan het dodelijke geweld. En de afgelopen maanden zijn ze ook vrij massaal de straat opgegaan... om hun stem te laten horen. En een van die actiegroepen die wel erg opvalt... dat is Red Por La Paz. Dat is het netwerk voor vrede en gerechtigheid. En hoeveel slachtoffers, Willem Frank, heeft die drugsoorlog dan tot Toegeëist? Nou, die is in eind 2006 is die gestart eigenlijk door, door president Calderon. Uh, en sindsdien zijn er al zeker 35.000 slachtoffers gevallen. En daar is dan die actiegroep Red Por La Paz, een van de vele, maar wel een opvallende. Wat is dat voor beweging? Ja, hij valt op omdat het nog een vrij jonge beweging is, uh, opgericht door Javier uh, Cecilia. Dat is een bekende Mexicaanse dichter en schrijver, journalist. Uh, hij begon die beweging uh, omdat zijn, uh, zijn zoon Francisco werd vermoord samen met een aantal vrienden. En dat gebeurde in maart. Uh, daar hebben we waarschijnlijk drugscriminele achtergezeten. Nou, de slachtoffers die vallen, die worden door de autoriteiten... en ook door de kartels, ja, eigenlijk gezien als uh, collateral damage. Hè, dus uh, uh, noem het maar, waar gehakt wordt, uh, vallen Spaan dus. Jammer maar helaas. Jammer maar helaas. En over de slachtoffers wordt vaak door de autoriteiten ook gezegd... ze zullen wel in de drugshandel gezeten hebben. Nou, en, en dat is juist iets waar uh, Cecilia zich tegen verzet. De asesinat de Francisco en sus amigos demostró, Que no es así, ¿no? que el crimen y, los, y muchos de los muertos, quizá la mayoría de los muertos son muertos que eran inocentes. Ja, dat is Gavese Die zegt, de dood van Francisco, van zijn zoon en zijn vrienden... laat zien dat het niet gaat om criminelen. Want ze hadden met drugshandel namelijk niks te maken. De meeste slachtoffers hebben een verhaal. En ze waren onschuldig. Hun dood was onnodig en stom. Ja, die drugsoorlog woedt gewoon voort. Ja, het gaat alles door. Hoe wil deze man in zijn eentje dan die vrede bewerkstelligen? Nou, dat, uh, dat doet hij eigenlijk door het ophangen van plakettes. <lacht> ja, daar is hij mee begonnen, hoor. Dat is een paar maanden geleden. Dat was zijn initiatief. Hij wil namelijk dat in ieder dorp, iedere stad... plakettes komen te hangen met een Namen van de slachtoffers die daar vielen, zodat die mensen niet worden vergeten? Ja, lijkt me heel nobel, maar <laughs> uh, is het niet een druppel op een gloeiende plaat? Uh, nou, het is ook, dat is, dat is ook echt niet genoeg om die, uh, om die drugsoorlog te stoppen. Uh, daarom deed Cecilia een, uh, een oproep voor een, uh, voor een vredesmars naar Mexico stad. Naar schatting hebben zo'n 100.000 Mexicanen hebben zich daarbij aangesloten. Uh, in juni kwam er ook een, uh, een vredesoptocht bij. Een, een caravaan eigenlijk door heel het noorden van, uh, van Mexico. Uh, en um, ze eindigde uiteindelijk in uh, Ciudad de Juarez. Hè. Er staat bekend om, uh, om de vele duizenden moorden die daar jaarlijks worden gepleegd. Nou, veel mensen in die regio zijn. Te bang om zich in het openbaar uit te spreken over geweld. Maar onder aanvoering van uh, Javier uh, uh, Cecilia durft die nabestaanden op een podium hun verhaal te doen. Zoals deze moeder in de stad Durango. En zij richt zich tot president Calderón. Ja, meneer de, meneer de president, zegt deze moeder... laat zei u dat iedereen offers moet brengen. Ik heb ze gebracht, zegt zij, want haar drie zonen zijn vermoord. En ze heeft helemaal niets meer. Nou, dat, dat was in Durango, die stad, die kwam een tijdje geleden in het nieuws... omdat daar maar liefst 260 lichamen werden gewon, gevonden in verschillende massagraven. Er is dus ontevredenheid over president Calderon. Die heeft eigenlijk in 2006 die oorlog tegen de drugs al aangekondigd. Sindsdien is Mexico ja, toch in die vicieuze cirkel van, van geweld terechtgekomen. Nu wordt er opgestaan tegen... Hem, he. Mensen keren zich tegen hem. Wat vindt hij er eigenlijk van, van die vredesbeweging? Nou ja, die president. En, en trouwens, heel veel Mexicaanse politici. die hebben zich nooit zo. die hebben zich daar nooit zo mee bezig gehouden. die lieten de, de vredesactivisten altijd een beetje links liggen. Uh, maar die Sicilia, die krijgt heel veel media-aandacht. en hij krijgt toch behoorlijk wat mensen op de been. En blijkbaar vond Calderon. dat hij hier toch iets mee moest. Uh, want hij organiseerde uh, een tijdje geleden. Een, een nationale dialoog voor vrede. Dat was ook in juni. Een, een conferentie met nabestaanden, met activisten. En daar ging de president Calderon met Cecilia in gesprek. En heeft het ook iets opgeleverd? Nou, nog, nog niet heel veel. Uh, wat het heeft opgeleverd in elk geval is dat Cecilia... die mocht meepraten in het congres... over de, een omstreden nieuwe nationale veiligheidswet. Uh, en die is omstreden omdat de, de president... die kan buiten het congres om... kan hij in bepaalde regio's... waar die drugskartels heel machtig zijn... kan hij een soort van staat van beleg afkondigen. Uh, en het leger krijgt dan veel meer vrijheid... om mensen op te pakken zonder een, een verdenking... om mensen te verhoren, mensen af te luisteren. Uh, en daar wordt wel voor gevreden. Want uh, er wordt gezegd uh, dat het een gelegaliseerde politiestaat kan worden. En juist de politie en het leger hebben in Mexico al niet zo'n beste naam. Nationale Veiligheidswet, uh, hoe staat het er nu voor? Nou, die Nationale Veiligheidswet, de omstreden variant... die is begin deze maand aangenomen door de Senaatscommissie die erover gaat. Nou, toen is Cecilia, Cecilia is kwaad weggelopen uit, uit de Senaat. Hij wil niet meer in gesprek met die senatoren. De leugenaars, zoals hij ze noemt. Uh, want de politiek, zegt hij, is verantwoordelijk voor de huidige staat van Mexico. Die is verrot en corrupt. Y, y del Estado cooptado, está fallido porque está cooptado, está fallido porque está podrido, hay que rehacerlo y la responsabilidad es de la clase política. Afgelopen week organiseerde deze, deze vredesactivist weer een, een vredesmars naar, naar Mexico-stad. Er waren niet heel veel mensen, enkele duizenden is de schatting. Nou. Maar ze mochten, ze, ze mochten wel in de buurt komen van het presidentieel paleis. Dat werd toegestaan. En dat is een unicum. En dat zegt ook wel iets over de invloed uh, die, hij, die deze Javier Cecilia inmiddels uh, ja, heeft gewonnen, eigenlijk. En uh, nou, hij is uitgenodigd. Volksvertegenwoordiger, volksvertegenwoordigers hebben Cecilia uitgenodigd. En ook academici en andere vredesactivisten om samen in een werkgroep te gaan zitten... om te gaan praten over een aangepaste versie van die omstreden veiligheidswet. Willem Frank Tenno, dank je en tot vrijdag. Tot vrijdag.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 Why Didn't You Call Me? van Shelby Lin. VARA, Radio 1, de gids.fm, Superman. Sandra Pronk die stapte over van de NEM naar een andere energieleverancier, de Eon. Maar de NEM kaapte haar weer terug, zo zegt ze. En de Eon noemde haar ondertussen een geforceerde uithuizing. Een geforceerde uithuizing? Jawel, een geforceerde uithuizing. Sandra Pronk wist het niet meer en mailde Superman. <tieden> Oh, Superman. Superman is aangekomen in Bussum, een plaats in het Gooi. Ik uh, veronderstel bekend. Ik ben aangekomen bij mevrouw Sandra Pronk. En zij heeft een klacht over de NEM. Ze heeft ons de allerkortste mail ter wereld gestuurd. Nog geen uh, drie regels. Mevrouw Pronk, u kunt er nog om lachen. <lacht> nou, ik wist niet dat het zo kort was. <lacht> u heeft het toch zelf geschreven, mag ik hopen? <lacht> Inderdaad. We laten u het lachen vergaan En uh, vertel maar eens even wat er aan de hand is. Uh, mijn contract moest verlengd worden bij de NEM, de Nederlandse Energiemaatschappij. Nou, daar had u energie van? Daar had ik energie van. Dat is 10 januari hebben ze daarover gebeld. In principe heb ik hem inderdaad laten verlengen. Daarna kreeg ik een aanbod van de E.ON. Of ik daar naar over wilde stappen, omdat die goedkoper was. Dat heb ik gedaan. Ik heb de Nederlandse Energiemaatschappij... De brief terugstuurt met de aanmelding dat de verlenging niet doorging... omdat ik overstapte naar de EON. Ik dacht dat dat allemaal geregeld was. Ik ben 16 februari overgestapt naar de EON. Dus allemaal goed geregeld, niks aan de hand. En in ene krijg ik 27 februari krijg ik een brief van de Nederlandse EMC maatschappij dat uh, wegens verhuizing ik 2 maart weer bij hun terugging. Ik ben nooit verhuisd. Oh ja. Ik, ik, heb, ik heb eerst de EOM e gebeld. gebeld. Oh, jongens, hoe kan dit? Ik ben helemaal niet verhuisd. En, en hoe kan dit? Bij wie zit ik nu? Nee, u zit nu bij ons. Maar hun hebben daar een term voor. Uithuizige. In ieder geval, ik ging terug naar de NEM. Ja, de NEM had mij weer teruggenomen. Ja, maar er was een term voor in welke was dat? Ja, uithuizige. Geforceerde uithuizing. Pardon? Ik heb hem opgeschreven, want ik ga je geen kwijtraken. Geforceerde uithuizing. Dat bent u. Dat ben ik. Dat had u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ik, ik begrijp nog steeds niet wat het is, maar goed. Mijn enig idee wat dat is? Nee, het schijnt een term te zijn die energiebedrijven onderling gebruiken. zodat ze mij weer terug kunnen nemen geforceerde uithuizing. Well, you don't know me. But I know you. U wilt door bij de E.O.N.? En dan wordt er tegen u gezegd dat kan niet, u blijft bij de NEM. Nee, ik ga het nog veel ingewikkelder maken. Vanaf 16 februari ben ik dus bij de EON. Vanaf 2 maart ben ik weer terug bij de NEM. Er valt niks aan te doen. Maar wie heeft dat gedaan? De NEM. Die hebben mij teruggenomen. Die hebben en... u gekaapt? Ja, zonder dat ik het wist. En er is ook niks tegen te doen. Want ik heb 10 januari heb ik mijn contract verlengd bij de NEM. Dat is voor hun rechtsgeldig. Ze hebben ook in een nooit een briefje binnengekregen... waarin ik heb gezegd dat ik overstap. Maar waarom zou je er niet over kunnen gaan... omdat je je contract al verlengd hebt? Ja. Klinkt redelijk. Er wordt altijd een bedenktijd van acht dagen gegeven. En binnen die acht dagen heb ik dat briefje teruggestuurd... dat ik naar een andere leveranciermaatschappij ga. Ze vragen de meterstand op. De nieuwe leveranciermaatschappij vraagt de meterstand op. Dus dan denk je, het is allemaal geregeld. Ik ga dus nu weer terug naar de NEM. Daarna neemt de Aeon het weer over... maar daar gaat geloof ik een maand overheen... Dat betekent dus dat ik binnen twee maanden tijd drie keer een afrekening krijg. Hallo? Is anybody home? Ja. Ik zou zeggen, doen. <laughs> ja, dit is zo fout opmerking. <laughs> nou, ik, ik snap gewoon niet hoe dit kan. Dat je gewoon zomaar teruggekaapt kan worden, zonder dat ik het weet. Oh, ik heb me die club helemaal gehad. Ja, dus NEM niet doen. Niet doen. Een boze Sandra Pronk. En de NEM, of de NEM, mailde ons geen fouten hebben gemaakt. maar wilde uit Coulance het contract wel zonder opzegvergoeding beëindigen. Zaak opgelost dus. Het zit erop, het uur is om, maar morgen ben ik weer rugits tussen 11 en 12. Dan een gesprek met Bert van den Nende, Slans enige officiële euthanasieconsulent... over moeilijke keuzes en protocollen in ziekenhuizen. En Menno Bentveld is weer terug van weg geweest. Hij duikt direct in het verschijnsel wraak. Dat allemaal naar aanleiding van Libië en de oproepen van de rebellenleiders... om beheersing te tonen. Wat is die psychologische behoefte toch aan wraak? En welke rol speelt het eigenlijk cultureel? De opmars van de LP, is hij ooit wel weg geweest? Ook dat laten we horen. En straks lunch met Jurgen van den Berg. Heb jij nog LP's trouwens? Ja, zeker. Ik ja. wijs ja, ja, okay. het nog wel. Oh, toch wel. Ja, ja zeker. Uh, het gaat zometeen over een nieuwe website uh, van kritische CDA's. Die willen daar een discussie over de toekomst van de partij beginnen. Mediaforum Hadassah de Boer en Juri Albrecht... gaat onder meer over de onthulling van die uh, derde buitenechtelijke dochter... van uh, Prins Bernard En de stelling in stand.nl... Het Westen moet een actieve rol krijgen in het nieuwe Libië. En wie komt er langs? Dick Leurdijk, veiligheidsexpert en politiek commentator. Standpunt dus straks. Daarvoor nog lunch en natuurlijk het nieuws. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Dit is Radio 1.